Middernacht, het begin van dinsdag 26 juli. Dit is Lidlol Thomassen met het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Goeienacht en hartelijk welkom. Er staat u weer een nieuwe week vol prachtige nachtelijke gesprekken te wachten. De komende dagen met juweeltjes van het afgelopen seizoen. De week eindigt natuurlijk weer met een nieuwe zomernachten. Komende vrijdag kunt u anderhalf uur lang gaan luisteren naar het verhaal van Jules Tielens. Hij is een straatpsychiater in Amsterdam. Ik ben zelf erg benieuwd naar zijn verhaal. Ik weet in ieder geval dat hij heel erg op het standpunt zit dat je zelf diepe dalen moet hebben gekend, ellende moet hebben gekend... om iemand van de straat te kunnen behandelen en te kunnen helpen. En hij is zelf ook een tijd depressief geweest. De zin van het leven, bezuiniging in de zorg, psychotische mensen... zal allemaal voorbij komen komende vrijdag. En op onze site, casaluna.ncrv.nl kunt u al veel meer vinden over zomernachten... en ook over de gasten die al zijn geweest. Goed, het is pas maandag, dus eerst maar eens vannacht. We gaan reizen vannacht... Straks na één uur horen we de verhalen van Nederlanders in Roemenië... Duitsland, Argentinië, Maleisië... en een land dat heel hoog op mijn lijstje staat om nog eens een keer naartoe te gaan. IJsland. En dat laatste land gaat u het komende uur ook beter leren kennen. Via de ogen van Jan Gerritsen. Jarenlang was hij correspondent voor NRC Handelsblad... en woonde dus ook in IJsland. Begin dit jaar is hij plotseling overleden. Maar Helco Span had het genoegen om met hem vorig jaar oktober... te kunnen praten over zijn boek... IJsland ontploft. Ik weet nog wel, IJsland was natuurlijk in één keer flink in het nieuws... met iSafe en de vulkaanuitbarsting. Een land met bijzondere mensen en een land waar je 80 kilometer ver kunt kijken. Maar wat was nou de reden voor Jan Gerritsen om ooit naar IJsland te vertrekken? Dat wilde Helco eerst wel eens weten. Omdat ik een IJslandse vrouw had, en die al 16 jaar het leven met mij deelde... Maar van 13 jaar in Nederland, drie jaar in Frankrijk. En toen ik met vervroegd pensioen kon gaan, zei ze... nou ga je maar eens met mij mee naar IJsland. En toen kon ik natuurlijk niet nee zeggen. Je hebt ook niet tegengesputterd? Nee, ik heb niet tegengesputterd, omdat ik het land al kende vanaf 1986. Dus een verschillende malen daar was geweest. En waarom sprak het land je aan? Want je kende het land dus eerder dan je vrouw. Ik kende het land eerder dan mijn vrouw, ja. En ja, het sprak mij aan, omdat het is natuurlijk een klein land. Alles gaat makkelijk, alles, uh, uh, hoe heet het, uh, het is een vrij land. Uh, alles gaat makkelijk, de IJslanders zijn goed in improviseren. Uh, ze hebben ook weinig tijdsbesef, dus ja, als het s'avonds wat later wordt... nou, maakt het allemaal niet uit. Uh, dus ik vond het een prettig land, en bovendien het is het ook een interessant land. Uh, het heeft een heel mooi, uh, indrukwekkende in, in, in, in, in, in, in natuur. En... Uh, ja, de IJslanders, vind ik, hebben er toch ook wel wat van gemaakt. Uh, 320.000 mensen een moderne staat gemaakt. Ja, maar. een moderne welvarende staat ook. Ook zeker, ja. ja. Je draagt het boek ook op trouwens aan je vrouw, hè? Inca heet ze? Ja, klopt. En ze, je noemt haar uh, mijn reisgenoot. Mijn geliefde reisgenoot, heb ik gezegd. Ja, omdat zij, behalve mijn geliefde, ook een hele goede reisgenoot is. Ze heeft een fantastisch oriëntatievermogen. Ik zeg altijd tegen haar dat ze eigenlijk ook een race, hoe noem je dat? Uh, terreinwagen racers had uh, een carrière had moeten volgen. Ze is een uitstekend chauffeur. Enfin, laat ik nou niet te veel gaan opscheppen. Maar ze is een hele goede reisgever. Een bijzondere vrouw rijdt ze trouwens ook in zo'n four-wheel drive. Want heel IJsland lijkt wel in four-wheel oh, drive te rijden. Ze heeft dat wel gedaan. in oude Amerikanen en ook in een vrachtauto. En nu hebben wij een eenvoudige Opel van de Duitse auto-industrie. En dat bevalt ook goed. Kijk, heel goed. Ook uh, met een Opel kun je dus rijden op IJsland. Jan, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar het afstapparaat. Er is één nieuw bericht. Ook al goedendacht. Er is een tijd geweest dat je maar beter niet met een Duitse kenteken... over de Nederlandse wegen kon rijden. Nou, is het een hele stunt om een auto uit IJsland hier te krijgen... maar stel dat het lukt. Jouw gast die woont daar. Stel dat hij met een IJslandse auto naar Nederland zou komen. Wat is dan, denkt hij, de meest gehoorde opmerking die hij te horen krijgt? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Huisgenoot Frank Dumosh, stel jij rijdt hier met een IJslandse auto rond... met IS erop. Hoe reageert Nederland daarop? Ik zou het niet weten. Ik denk eerlijk gezegd dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders... niet weet wat IS betekent. Geen idee waar die auto uh, vandaan uh, komt. Nee. <laughs> Want heb jij veel grappen moeten aanhoren van je Nederlandse vrienden en collega's? Nee, uh, ook niet veel. Uh, ik heb meer grappen in IJsland gehoord over de crisis dan, uh, dan in, uh, in Nederland... Een van de grappen was bijvoorbeeld dat i probleem is nog niet opgelost. Um, zoals je weet. En uh, toen die uh, grote aswolk uh, over Europa dreef... toen kwam er een grap op in IJsland. Uh, de Engelse premier Brown die vroeg om cash... maar het IJslands alfabet kent de C niet, dus wij, wij zonden hem ash... Ja. Nou, dat vond ik wel aardig. Dat is een IJslandse grap die met graagte verteld wordt? Ja, dat vind ik. Oh ja, dat, nou ja, het is nu alweer voorbij. Dus, uh, maar dat is een goede grap, vond ik. Ja. Uh. wat Nederlanders, die, die, thans veel Nederlanders die geld hadden staan op die, op die rekeningen daar bij Ice, die hadden het even niet zo op IJsland. Maar dat heeft dus niet uh, vertaald in kritische vragen aan jou. Nee, niet hier en ook niet in IJsland. Er is niemand in met die ooit heeft lastiggevallen van... jij bent Hollander en jullie gedragen hier koloniaal of uh, jullie zijn onaangenaam en jullie moeten begrip hebben voor onze situatie. Dat dus heb ik nooit meegemaakt. Nou, nooit tegen jou persoonlijk is dat nee. gezegd, maar dat ja. is wel gezegd. Hè? Nederland is inderdaad uh, ergens in een artikel, uh, begreep ik uit jouw boek... een keer fijntjes gewezen op het koloniale verleden. Ja, maar dat was een blogger. Um, en bloggers hebben natuurlijk de neiging om af en toe flink uit te halen. Ehm... Um. Maar op het niveau van de politiek, van het parlement of van de, van de regering... is er eigenlijk nooit iets onaangenaams over Nederland gezegd. En jouw dorpsgenoten doen dat ook niet? Nee, die weten dat ik... Ik, de, ik ben de enige buitenlander daar, dus hou mij in ere. Ja, kijk, je bent een bijzonder mens daar in de Stokseiri... want zo heet het dorpje waar je woont. Ik praat trouwens vannacht in Casaluna met Jan Gertsen. Jan Gertsen is journalist en hij schreef een boek over IJsland... het land waar hij inmiddels acht jaar woont. IJsland ontploft, zo heet dat. En denkt u, ja, het is nu een beetje laat, ik wil eigenlijk gaan slapen, dan is er uh, niets aan de hand, want dan kunt u zich uh, morgen abonneren op onze podcastservice. U kunt morgen dan uh, deze uitzending alvast uh, downloaden, en dat kunt u dan doen uh, via onze site casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. Stokzeiri, zo heet het dorpje waar je woont, uh, niet al te ver van vind is ja, dat, hè? Ja, klopt. Eén uur autorijden. Op een keurige asfaltweg, oh, met absoluut, een ja. uh, Duitse gezinsauto. <lacht> Beschrijf dat dorpje, dat stokzijde. Wat voor dorpje is het? Hoe moet ik me een, een dorpje op IJsland voorstellen? Uh, het, het is een, uh, een dorp wat vroeger een vissersdorp was. Er is een klein haventje bij, een hele lastige, moeilijke haven. Dus uh, de visserij is daar vertrokken. Er staat alleen nog een heel groot uh, ja, fristehoes, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk een koelhuis, een voormalige visfabriek. Daar werken nu een aantal kunstenaars. Er is een spokenmuseum, er is uh, een noorderlichtmuseum... Uh, het draait allemaal alleen in, de, in het toeristenseizoen. Uh, er wonen maar 500 mensen, de meeste werken in uh, dorp of in Reykjavik. Ze wonen bijna allemaal in een soort bungalows. Uh, dat is eigenlijk heel gewoon, dat heet een timberhoes, dat zijn huizen van hout. Uh, met zo'n gegolfd ijzeren, ijzeren dak... En waarom en, hebben ze een ijzeren dak dan? Nou, omdat het veel regent. Uh, dus de, ze zijn ervan overtuigd dat zo'n uh, ijzeren dak dat, dat eigenlijk de beste dakbedekking is tegen de regen en de sneeuw. Mm -hmm. Ook natuurlijk, als er 30 centimeter sneeuw ligt, dan uh, is dat ijzer goed bestand tegen het gewicht. Woon jij ook in zo'n Timberhoes met ja, ik woon ijzeren ook een... dak? Ja, met een ijzerdak, yes. En waar kijk je op uit, vanuit de timbroes? Ik kijk uit op een, uh, een huis, een eindje verderop. En aan de andere kant kijk ik uit op uh, de kinderdagverblijf. Kijk. Dus je woont echt midden in het centrum, zo. ik vroeg, vroeg. Ja, nou ja, het centrum, het centrum van, Rijk, van de Stokzijhe bestaat uit een kerkje... en uh, een Shell-pomp met, met, met een klein supermarktje erbij. Maar verder is er niets... Uh, Waar jij woont er, de enige buitenlander van Stok, zei hij. Ik ben één keer op IJsland geweest. En wat mij daar opviel, is dat zelfs als je midden uh, in Rijkjavik loopt... dan is de natuur overal. Overal zie je berg, of je ziet de zee, of je ziet uh, bossen. Ik bedoel, er is altijd natuur uh, te zien. Is dat bij jullie ook zo? Ja, dat is bij mij ook zo. En uh, ik kijk naar die vulkaan die dus in april uitbarst. De vulkaan? Is 80 kilometer ver. De Eja Fjallayukul? Als ik hem Eija, zo uitspreek. Eja En Eja betekent eiland. En Fjall betekent berg. En jeukel betekent gletsjer. Dus... Oké. Okay. Ja, dan hebben we hem ontleed. Maar jij ziet die vulkaan. Heb je hem ook ja. zien, zien spuwen? Nee, nee, toen was ik in, voorjaar. Niet in, nee, toen was ik niet in IJsland. Dat is per. Ja, toen zat ik dat boekje te schrijven in een ander land. In een ander land. Maar ja. je vrouw was wel thuis? Ja, die was wel thuis, ja. Hoe heeft zij dat ervaren? Wat heeft zij gezien? Nou ja, kijk, de, de, die, die aswolk die ging al eerder. Een maand eerder was er al een kleine uitbarsting. Een naburig bergje met veel vuurtongen en zo. Er kwam wel wat, wat lava uit. Dat niet... heb je ook gezien? Nee, ja, daar heb ik er iets van gezien. Maar ook niet veel. Um, en toen kwam dus, dat was aangekondigd, ja, dan komt die, die grote jongen, die gaat dus nu ook werken. En uh, ja, dat was as, en dat dreef onmiddellijk weg van het eiland. Dus het was in die zin niet dramatisch. Later veranderde de windrichting, toen kreeg IJsland natuurlijk ook as. Ook jullie dorp. Ook jullie, ook wel dorp, niet veel. Het is 80 kilometer verderop. Uh, alleen als er een beetje storm is, uh, dan kwam die as ook in Rijkjavik. En dan praat je over 140 kilometer verderop. Mm -hmm. um, maar een van de fascinerende dingen van IJsland is dat je ja, inderdaad 80 kilometer ver kunt kijken. Je kunt zelfs. In, ik heb het één keer gehad dat je over een bergkamp komt en dan zie je heel in de verte de beroemde vulkaan Sneifelsjeukel. En dat is 140 kilometer verderop. En die kan je dan bij helder licht goed zien. Zo dat, helder is die atmosfeer. Ja, precies, er is geen verontreiniging, er is geen vervuiling. Het is glashelder. Ja. Maar die uh, voorjaarsdagen was het toch wel wat vervuiling, dankzij de natuur. Uh, is dat dan voor een IJslander, of voor een IJslandse, zoals je vrouw, uh, beangstigend dat die vulkaan uh, uh, aan het uitbarsten is op 80 kilometer afstand? Nou, deze vulkaan niet. Uh, men wist van tevoren dat dat veel as zou opleveren. Uh, maar die vulkaan geldt niet als gevaarlijk. Er zijn andere vulkanen waarbij uh, hoe heet het, de uitbarsting gepaard gaat... met de uitstoot van fluor en fosfor en andere giftige stoffen. En daar zijn in het verleden heel veel nare rampen van geweest. Dus dat in de echte grote uitbarstingen de helft van alle vee stierf. Het gras wordt besmet met fluor en fosfor. Nou ja, dan, dan hadden die boeren destijds... hadden ze niets meer te, voor hun vee om te eten. Nee, maar ook die vulkanen en, pruttelen nog steeds. Dus dat ja, kan een keer gebeuren. Dat dat kan, dat de Hekla bijvoorbeeld, dat is een, een van de grootste vulkanen. Ja, die kan ik dus ook van mijn huis af uh, zien. Uh, die schijnt nu tot, uh, ja, tot uh, een slapend uh, bestaan te zijn gedoemd. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker met vulkanen. En uh, ze hebben hun eigen uh, kalender. En dat, ja, dat kan heel lang duren. Eyjafjatteljeukel was het de, eerste. de laatste grote uitbarsting. was 180 jaar geleden. Ja, met, met het leven met dat feit... met dat die aarde ieder moment kan openbarsten... Dat, dat bepaalt natuurlijk ook wie die IJslanders zijn geworden. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even, hoe, hoe is het nu met de gemiddelde IJslander? Want we hebben natuurlijk die aswolk gehad als, als toetje... na uh, jaren van, van financiële uh, uh, drama's. IJsave uh, markeerde het begin daarvan. Is, is het uh, een, een soberder leven geworden voor de gemiddelde IJslanden? Uh, voor de gemiddelde IJslanden, ja, zeker. Uh, die crisis uh, uh, die heeft hard toegeslagen. De IJslanders hebben dat ook onderschat. Die dachten van, nou, twee, drie jaar en dan zijn we er wel weer uit. Uh, het past ook een beetje bij hun overlevingsinstinct... om te roepen van nou, dat redden we wel. Maar nu blijkt toch wel dat het langer gaat duren, uh, Dat de werkloosheid uh, ook uh, ja, meer permanent zal zijn. En er zijn nog vele duizenden mensen en gezinnen... die heel grote schulden hebben. Omdat ze in die uh, avontuurlijke tijd dat alles mogelijk was... en alle geld ter beschikking stond... dure leningen hebben afgesloten om huizen te kopen en dure auto's te kopen, four-wheel-track-auto's te kopen. Um, ja, dat, daar zitten ze nu met grote schulden... terwijl salarissen zijn verlaagd, uh, accijns omhoog zijn gegaan... belastingen omhoog zijn gegaan. De munt is veel minder waard de, geworden. De, de munt is de zeer veel minder waard geworden. Dat betekent importgoederen, die zijn ook veel duurder geworden. Ja, dat zijn dus allemaal dingen... Uh, die nog, nog jaren hun effect zullen hebben. En wat, wat merk je daarvan als je bijvoorbeeld door Rijkjevik uh, loopt? Uh, toen ik er was, een enorm bruisende en ook een enorme rijke stad. Dat zag je aan alles. Merk je dat, dat het vuur wat gedoofd is? Ja, dat merk je, omdat uh, bouwprojecten liggen stil. De huiskanen draaien niet meer. Ja, want ze je... waren toen inderdaad aan het bouwen... aan een hele reeks prestigieuze gebouwen langs de, langs de, de, uh, langs de kust. Ja. Zijn dat nu karkassen geworden, die gebouwen? Nee, uh, enkele zijn er afgebouwd. Andere worden nu, die waren bedoeld als appartementsgebouwen... maar die worden nu veranderd in een hotel. Uh, en men bouwt ook nog voort aan een idioot groot gebouw... dat is het congres- en concertcentrum... Uh, uh, van 27.000 vierkante meter... dat als een soort gigantische witte olifant uh, in, aan de haven staat... en het eigenlijk het uitzicht ook wegneemt. Het staat op de verkeerde plaats, het is te groot, het is te duur. Maar ze bouwen verder. Ja, omdat uh, ze waren al halverwege, dus dan kon je niet meer stoppen. Nee, bovendien is dat misschien wel te prestigieus ook. Ja, ik denk het wel. Ja. In ieder geval de exploitatiekosten, daar krapt menig zich nog voor over, uh, over het hoofd. Hoe je daar uitkomt. Ja, nou als dat centrum er eenmaal staat, dan gaat ook vast deze groep daar wel eens een keer optreden. Sigurros... Een uh, ook bij ons populaire band, ondanks dat ze in het IJsland zingen. Ik stel voor dat we eerst even naar gaan luisteren. Dan gaan we het er zo even over hebben. Sigur Rós. Ros, Jan Gerritsen. Wat maakt dit nou tot typisch IJslandse muziek? Ja, het is sfeervolle muziek. Een dinkeltje melancholisch. Het heeft wel iets te maken met de sfeer van het landschap. Het landschap kan buitengewoon mooi zijn... buitengewoon kleurrijk zijn... maar dat kan natuurlijk ook dreigend zijn. Het kan ook mysterieus zijn. Uh, vergeet niet dat IJsland is drie keer zo groot als Nederland... Alleen in het randje wonen mensen. Langs de kust. Langs de kust. En dat, dat hele binnenland is één grote wildernis. En er wonen veel mensen dus aan de rand van de wildernis. En het is een echte wildernis. En het is ook gevaarlijk. Je gaat niet zomaar een dagje de wildernis in. Nee, er gebeuren elk jaar ongelukken. Zelfs met heel ervaren nou ja, Duitse berkwanderen en dat soort mensen... Uh, die trekken de wildernis in en nou, ja, elk jaar gebeurt het weer dat ze verdwijnen. Hm. Echt verdwijnen? Echt verdwijnen. Dus ja, vorig jaar zijn twee ervaren van die mensen, die Bergsteiger en zo, geheel verdwenen. Niemand heeft ze ooit teruggevonden. Ze hebben vijf dagen lang naar gezocht met helikopters en alle middelen die IJslanders ter beschikking hebben. En dat zijn er heel veel. Niets van over, niets van teruggevonden. Want hoe verhouden de IJslanders zich tot die eh, inderdaad imposante, maar ook eh, arrogante natuur? Ja, ze zijn natuurlijk uh, daardoor, uh, laten we zeggen, voor een deel gevormd. Ik bedoel, als je nooit iets anders ziet, dan uh, uh, denk je dat dat het is. Ik bedoel, als je in een, Eng in een Engels parklandschap... met prachtige tuinen en geschoren herren... dan, is het, dan heb je een ander idee van de, de natuur... dan de wijde uh, hoe heet het, vergezichten met bergen en sneeuw en gletsjers... dan in IJsland. Dus ja, de mensen hebben... Uh, ja, de ruimte, het licht en ook op de achtergrond toch ook altijd de risico's. Dat speelt toch altijd wel een beetje mee. Ja, want jij beschrijft in jouw boek ook eh, hoe... hoe die natuur IJsland ook parten heeft gespeeld. Uh, op een gegeven moment... nu wonen er geloof ik 320.000 mensen op het eiland. Op een gegeven moment was het, het uh, inwoneraantal gedaald tot 30.000... door natuurrampen, door uh, epidemieën die het land uh, troffen. De Deense koning, want het is tot 1944 uh, deel van Denemarken geweest... en IJsland uh, suggereerde op een gegeven moment zelfs maar... om de IJslanders met z'n allen op een boot te zetten... en op Jutland uh, uh, uh, uh, uh, uh te, te, te laten wonen, omdat het uh, eiland... Uh, leeg te halen. Dus ze hebben altijd gevochten tegen die natuur en ze hebben het gewonnen van die natuur. Want je zei het al, dus het een comfortabel uh, uh, land geworden dat IJsland. Uh, hoe heeft dat ze uh, gevormd? Ma maakt dat zelfbewust dat je het uiteindelijk weet te winnen van die natuur? Ja, weet te winnen in de zin van overleven. Hè? Uh, maar het is en meer dan wel... dat de laatste jaren. Ja. Uh, de, nou, dat is, uh, hoe het? het betekent eigenlijk qua karakter... ik denk dat het vergelijkbaar is met mensen vroeger in Zeeland of in Zuid-Holland... die altijd geconfronteerd waren met het gevaar dat de dijken zouden breken... dat het water er zou komen. En daar moet je dus wat aan doen. Ja. En nou ja, dan werden de dijken weer verhoogd of er werden andere oplossingen bedacht. Dat is dus honderden jaren in Nederland zo geweest. En dat zit waarschijnlijk ook bij, nou, bij Zeven bijvoorbeeld nog een beetje in het bloed. Nou, bij IJsland is het ook zo, ja, je overwint de natuur wel... maar tegen het geweld van vulkanen is natuurlijk niets bestand. Daar kan je absoluut niets tegen ondernemen... en dat moet je dus ja, het beste ervan maken. Dus het maakt nederig aan de ene kant... omdat je in die vulkaan je meerdere moet erkennen... Ja. maar eh, zelfbewust aan de andere kant? Zelfbewust aan de andere kant, omdat ja, je hoort toch tot de overlevers. Hè? Ja. Eh, ik bedoel, dit is een land van overlevers. Eh, want ze hadden niet alleen eh, te maken met natuurrampen, met vulkanen... met duizenden aardbevingen, maar ze hadden ook te maken met een hardvochtig regime. Die Denen hebben daar eigenlijk nooit iets gedaan... behalve eh, als ze iets konden verdienen. Maar verder hebben ze eigenlijk nooit iets voor IJsland gedaan. Dus het is, Men noemt in IJsland ook de Deense overheersing de zes donkere eeuwen. Het was zelfs door de Denen verboden dat IJslanders de zee op zouden gaan... Uh, met boten met zeilen. Ze mochten alleen met roeiboten de zee op. Nou, als je de zee daar kent, dat is natuurlijk toch iets anders dan de Noordzee. Dat is de Noord-Atlantische Oceaan. Dat is uh, ietsje gevaarlijker, zou ik zeggen. Ja, en er kan ook weinig gevist worden vanaf een roeiboot. Ja, precies. Dus, Terwijl uh, de visserij natuurlijk uh, van oudsher een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor IJsland is Ja, geweest. en ook een middel om te overleven, echt. Uh, Weer dat overleven, ja. ja. ja. Nederig en... Uh, vechtend aan de andere kant. Een beetje arrogant misschien zelfs ook wel, want oud-minister Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, heeft IJsland, dat schrijf je ook in het boek ooit, uh, het meest arrogant van alle kleine landen die je genoemd. Ja, dat had te maken met de laatste visserijoorlog, zoals dat dan heet. Uh, tussen IJsland en uh, met name Engeland. Ja, over de kabeljauwvangst vooral. Over hè, de kabeljauwvangst. Ja, de IJslanders die breiden hun uh, exclusieve visserijzone uit... tot 200 mijl uit de kust. En dat betekent dat de Britten eruit zouden moeten. Uh, en de Britten die wilden dat niet... Nou, dat werd dus een conflict. En de, de Britten stuurden ook uh, marineschepen... om hun trawlers te beschermen tegen de IJslandse kustwacht. Wat natuurlijk een lachwekkende vertoning was... want de IJslandse kustwacht had vier vaartuigen. Maar niettemin, uh, ze hebben daar toch confrontaties gehad. En uiteindelijk heeft IJsland het uh, in zijn voordeel weten te beslechten... door het bij de Amerikanen te zeggen van... jongens, als, jullie, uh, als dit zo doorgaat, dan verlaten wij de NAVO. En dat vond Kissinger nou niet zo leuk. Want... De Amerikanen hadden, het was de Koude Oorlog tijd. En de Amerikanen hadden enorme basis op IJsland om de Russische onderzeeërs en de Russische bommenwerpers in de gaten te houden. En in die zin was IJsland een belangrijke vestiging voor de Amerikanen. En ja, geen NAVO-lid, dan zou die basis natuurlijk ook verdwijnen. Dus ze hebben en het hard gespeeld? Ze, ze hebben het hard gespeeld en ze hebben het gewonnen. Ja, en ze werden dus arrogant bevonden door Henry Kissinger. Misschien niet helemaal uh, onterecht. Je had het net over die natuur, hè? Uh, die, die, die imposante natuur die je deels kunt overwinnen, maar waar je deels ook je meerdere erin moet uh, erkennen. Er is een uh, componist uh, op IJsland, John Lijfs. Uh, die die uh, haal je ook aan in het boek. En uh, die heeft een, een, een symfonie geschreven, de Hekla-symfonie. En hij schrijft erover uh, een uitvoering die gelukkig even zeldzaam is als Heklaas uitbarstingen. Je kent er ik geen fan van. Uh, uh, hij uh, uh, heeft een symfonie geschreven waarbij vier sets rotsen nodig zijn. Ja. Uh, waarop je dan slaat met hamers, ijzeren kettingen en stalen platen. Je hebt een symfonieorkest nodig en je hebt een orgel nodig. En als je dat allemaal bij elkaar voegt dan krijg je dit. Uitbarsting van muziek, mag je dit wel noemen? Um, we hadden het over, over die, die arrogantie en die trots van die IJslanders, uh, Jan. Um, hoe uiten die IJslanders die trots... Als je, als je ze in het dagelijks leven, als je buren hebt, als je vrienden hebt? Um, buren en vrienden die zijn uh, minder opdringerig. Maar ik denk dat bijna alle buitenlandse bezoekers... die voor het eerst op IJsland komen die raken in gesprek met IJslanders en krijgen bijna allemaal de vraag voorgelegd van... What do you think about Iceland? Of um, do you like Iceland? Or uh, what, uh, what do you think about Iceland so far? Dat wordt ook vaak gezegd. Uh, men is erg benieuwd naar het oordeel en men verwacht eigenlijk ook een bevestiging van... ja, het is toch wel een heel bijzonder land. En als je zegt, nog, vindt het niet zoveel? Ja, dan, heeft, dan start dat toch een beetje op onbegrip van... Ja, dit is toch iemand die uh, het, het echte mooie niet kan waarderen. Maar hoe hard komt dan deze crisis wel niet aan? Want dit is natuurlijk enorm krenkend dan voor zo'n natie. Ja, dat is heel, heel krenkend. En uh, het was ook zeer ontnuchterend in die zin dat toen de grote crisis uitbrak... toen bleek plotseling dat IJsland geen vrienden meer had... Dat kwam door het beleid van de regering en van de Centrale Bank. Het had ook iets te maken met het optreden van die zakenlieden en bankiers... die met een zekere arrogantie, met een zekere zelfverzekerdheid... optraden in de buitenwereld. Met name in Engeland, in Denemarken. Maar wel de zelfverzekerdheid die de IJslander dus van oudsher eigen is. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Uh... Ja, in mijn boek staan een aantal scherpe oordelen... maar die oordelen zijn wel allemaal afkomstig van IJslanders zelf. Uh, dat wil ik dan wel even bijzeggen. Het is niet ik die, die dat allemaal heb verzonnen. Uh, ja, kijk, um, zij hadden met dat nieuwe geld... wat plotseling dan heel snel werd verdiend... kwamen ze in Denemarken aan, de oude koloniale heerser... en kochten Le Magasin du Nord, dat is een enorm warenhuis in het centrum van Kopenhagen, ongeveer zoiets als de Bijenkorf in Amsterdam. En die Denen waren stom verbaasd. Wat zijn dat voor mensen, die, die rare IJslanders, nooit iets van gehoord, altijd vissers. en nou plotseling kopen ze de Bijenkorf. Oh, dat werd al verkocht als een soort overwinning, eindelijk hebben we een revanche op die Denen. Een beetje een soort kinderlijke trots. En dat is ook voorstelbaar, dat land is eeuwenlang een slachtoffer geweest, van de Denen en van de natuur. Nou hebben ze dat nieuwe zelfvertrouwen. Er kwam een nieuwe generatie van businessmen... die uitstekende scholen hadden doorlopen, business schools in Amerika. Want hoe noem je en, ze ook alweer, de utras-vikingers? Ja, dat is een raar woord. raus is in het IJslands invasie. En hebben ze een nieuw woord bedacht, utraus, dat betekent exvasie, maar dat slaat in het Nederlands nergens op. Maar dat waren de vikingen die erop uit trokken in de buitenwereld... om de wereld te veroveren. En vergeet niet, alles gebaseerd op een idee... wat al eerder was neergeschreven in een boekje... of in een pamflet eigenlijk. En dat, de titel van het pamflet was... Hoe kan IJsland het rijkste land ter wereld worden? Wat ook natuurlijk een tamelijk bespottelijke uh, idee was. En dat is ook gebleken. Ja, dat is gebleken, maar toch geloofde ik kennelijk op een gegeven moment... heel IJsland in die illusie. Want die, die uh, Uteroos... Wikinger, die konden hun gang gaan, sterker nog. Die werden eigenlijk ook wel bewonderd. Ja. Uh, maar niemand heeft gezien dat ze hun handen overspeelden. De regering niet, het parlement niet... Uh, uh, de uh, toezichthouder financiële markten niet... de centrale bank niet. Hoe kan dat? Ik bedoel, uh, ik kan me voorstellen dat je een trots land bent... en dat je trots bent op je zonen die, die die, die, die, die vervoeide delen eens even een lesje gaan leren. Maar... Niemand heeft, heeft kritische vragen gesteld, lijkt het wel. Ja. Nou, de, de, de grootste uh, schulden dragen de bankiers natuurlijk... door hun onverantwoordelijke uh, financiële beleid. Daar, daar moeten we mee beginnen. Uh, aan de andere kant is ook duidelijk dat de toezichthouders... dat wil zeggen niet alleen de formele autoriteiten als de centrale bank... en de uh, financiële toezichthouder, maar ook de regering en het parlement... hebben geloofd in het sprookje of hebben zitten slapen... En daar komt het eigenlijk op neer. En waren ze misschien te naïef? Want je schrijft ook in het boek dat IJsland tot eind jaren tachtig een uh, economie had die nou, haast op Oost-Europese leest geschoeid was. Hè? Nogal uh, centraal geleid, als het ware. Dat is pas eind jaren 80 losgelaten. Dus zoveel ervaring hadden ze nog niet op IJsland met nee. een vrije economie. Is dat het ook geweest dat ze, dat ze misschien wel niet zo goed begrepen... wat er nou allemaal gebeurde? Ja, ik denk wel dat dat een rol speelt. Zeker bij de gewone bevolking. Ik denk ook bij een deel van het parlement. Want dat waren ook mensen die niet aan dit soort dingen gewen gewend waren. En er komt nog iets bij. IJslanders hebben ook een andere verhouding tot geld dan bijvoorbeeld Nederlanders. In Nederland, een oude handelsnatie van honderden jaren, telt elk dubbeltje. Als je nu naar het regeringsprogramma kijkt, dan is van zoveel agenten voor de dieren en zoveel agenten voor gewone ja, ja. diensten. Dat soort dingen bestaat in IJsland niet. En waarom niet? <coughs> Met, met, zeker met betrekking tot geld niet. Omdat de inflatie is altijd hoog. De inflatie gaat naar beneden, dan gaat hij weer omhoog. Dan is de rente laag, dan weer omhoog. Dat heeft ook te maken uh, met die kleine munt natuurlijk. Kleine munt. munt. Uh, ze hebben één keer 100% inflatie gehad. En toen hebben ze maar een nul van die corona afgehaald. Uh, Waar ben je? <laughs> ja, klaar ben je. Dus ik bedoel, dus de IJslanders hebben een totaal andere uh, verhouding tot geld. Omdat er nooit stabiliteit is. En... Nu was het ook niet stabiel, maar nu was er jaar in, jaar uit... een grote expansie. En een deel van het programma, wat uh, in dat boekje stond van hoe worden we het rijkste land ter wereld, dat was verlaging van de belastingen. Nou, dat vindt iedereen en altijd natuurlijk heel erg leuk. Inkomstenbelasting ging naar beneden, weeldebelasting werd afgeschaft, vennootschapsbelasting ging naar beneden. Ja, iedereen kreeg dus meer geld. Dus iedereen kon huizen gaan kopen en, en dure auto's en vakanties. Dus het was eigenlijk een soort. Ja, uh, een uh, soort carnaval met, uh, met het geld wat er nooit eerder was. Ja, in, in, in, ineens was dan dat carnaval voorbij, nu twee jaar geleden. Um, het Zwarte Pieten is begonnen, hè? wie is er verantwoordelijk? Wie moet die verantwoordelijkheid ook dragen? Uiteindelijk is het nu zo dat er uh, vooralsnog slechts één iemand voor de rechter komt... en dat is de oud-premier, de premier uh, Haarde, die aan de macht was ten tijde van de crisis. Waarom alleen hij en al die anderen niet... Nou, even één ding vooraf. Uh, wil ik ook wel op, echt op wijzen. Er is een uitvoerig onderzoek geweest naar de verantwoordelijkheden. Het heeft geresulteerd in een rapport van 2400 pagina's. Wat algemeen is geaccepteerd en geprezen als een uitstekend onderzoek. Daarin worden elf namen genoemd van mensen die ernstige nalatigheden kunnen worden vermeten. Dat zijn vier ministers en nog een aantal hoge ambtenaren... president van de Centrale Bank en nog een paar mensen. Um, ministers kunnen alleen berecht worden door een speciale rechtbank... die in IJsland nooit eerder bijeen is geweest. Dat is de zogenaamde landsdoom. Dat is een erfenis van de Denen. Die, die hebben ze gekregen met de grondwet van 18, euh, sorry, 1918. is nooit eerder toegepast. Um, ja, nu kwam dus de vraag aan orde, wie moet daar berecht worden? Um, ja, dan komt de partijpolitiek weer... en in het parlement is daar weer dagen en weken over gedebatteerd... en uiteindelijk is dus maar één persoon, namelijk de leider van de regering gekozen eh, om zich verantwoording af te leggen. Ik denk dat het hele proces op niks uitloopt. Eh, het is symboolproces, symbool ja. Je moet ook naar het buitenland natuurlijk op een gegeven moment... wel laten zien dat ja. je ja. Eh, je conclusies trekt uit dat uh, gedegen onderzoeksrapport... Ja. Ja. Maar voor de man zelf, hij wordt nu echt de zonderbok gemaakt. Nou, dat is nog maar de vraag. Omdat uh, hij heeft gezegd dat ik zie met alle vertrouwen tegemoet. Hij geldt een beetje als een wat zwakke, het is een hele vriendelijke man. Misschien niet de juiste uh, persoon om premier te zijn. Maar ik denk eigenlijk niet dat hem uh, heel ernstige verwijten kunnen worden gemaakt. Behalve dat hij niet voldoende daadkrachtig is opgetreden. Nee. Daar is niet de enige in geweest, maar dat vertelde je net. Eigenlijk, uh, uh, ja, Wirtschaft, wonder, IJsland is uh, alweer voorbij. Uh, IJsland moet nu terug naar, naar de wortels, naar, naar, uh, de, de, ja, eigenlijk naar de monumenten waar, waar ze vroeger trots op waren. Uh, naar de natuur, maar ook de taal. De taal is op IJsland heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, ze waren misschien trots op, uh, op uh, die zakenlieden die het grote geld binnenhaalden. Maar ze zijn misschien nog wel meer trots op hun taal. Ja, het IJsland is een van de oudst gesproken talen van Europa. Het is eigenlijk niet veranderd in twaalf eeuwen. Het is nog steeds een ouderwetse archaïsche taal. Spreek jij het? Ja, passief kan ik een beetje mee uit de voeten, maar actief, dus echt spreken... Dat is, dat is, het is een zo gecompliceerde taal dat het echt heel lastig is om dat te leren. Um, maar de, de betekenis van de taal is ook... omdat in IJsland, door de geschiedenis die het land heeft gehad... er zijn geen monumenten, er zijn geen uh, kathedralen... zoals wij die hebben in Haarlem of in Den Bosch. Er zijn geen oude gebouwen. Er zijn weinig resten van al die eeuwen dat daar mensen hebben gewoond. De enige monument wat ze hebben is de taal. Het is de taal van het jaar 800, 900... Uh, toen, en, en later dus toen de saga's werden geschreven... die een IJslander nu met enige moeite nog steeds kan lezen. spelling is een beetje veranderd, uitspraak is uh, totaal veranderd... maar de schrijfwijze is nog steeds van ruim duizend jaar geleden. Dus in die taal, in die saga's, maar ook in andere geschriften... koesteren ze eigenlijk hun geschiedenis, de IJslanders. Je, je beschrijft een heel mooi verhaal in het boek. Uh, op een gegeven moment, uh, want die DNA die hebben veel ingepikt, hè, dat uh, beschreef je al. Ook manuscripten van oude saga's uh, verdwenen op een gegeven moment... In Kopenhagen. Maar in 1971 kwam er een Deens oorlogsschip uh, terug naar Reykjavik, de Wedderen, met aan boord manuscripten van ik, twee oude saga's. En je beschrijft dan: en dat vind ik echt ongelooflijk, dat er 15.000 IJslanders aan de kade staan om die twee uh, geschriften in ontvangst te nemen. Dat ja. zegt ook iets over de liefde die men heeft voor die taal. Dat klopt, ja. Uh, ik beschrijf ook een ander, uh, de eerste echte Nederlandse reiziger... die een, een behoorlijke reis heeft gemaakt en daarvan verslag heeft uitgebracht... in een boekje, was een meneer Verschuur, in 1875. Die schrijft in dat boekje... Ik ben bij een heleboel boeren geweest en bij elke boer vond ik wel wat boeken. Er is ook een zegswijze in, uh, in uh, IJsland... die luidt van beter blootsvoets dan zonder boek. Dus... Uh, Boeren, mensen die boeken hadden, die leerden hun kinderen lezen en hun kinderen schrijven. Um, en dat is iets wat al eeuwen bestaat. En dus de taal is buitengewoon belangrijk. En en... De, ja. de IJslanders bijtelen als het ware ook in taal hun monumenten nog steeds. Ook hun monumenten voor, voor grote IJslanders... worden in taal gebeiteld eerder dan in steen. Nou, er zijn ook veel stenen, zoals bij, bij, in elk land wel. Mooie standbeelden en zo. Maar de taal, ja, dat is voor iedereen heel erg belangrijk, nog steeds. En uh, de, ja, Het is ook een hele sterke puristische neiging... om voor elk buitenlands woord wat in de taal komt... om snel een IJslands woord te bedenken. Hoe gaat dat dan? Ja, dat zijn dus commissies van deskundigen... Uh, die dus hele ingewikkelde woorden uit de computertaal of uit machines en zo... die bedenken dan iets. En dat moet, omdat IJsland uh, kent vier naamvallen. Het is een zogenaamde flecterende taal, dus alles verandert voortdurend. Dus een, ja, zelfs een woord, of zelfs mijn naam, Jan dat kan niet in het IJslands. Dat kan je niet vervoegen, dat, dat ligt niet goed. Dus als uh, kinderen uh, die spreken dan van Jansse, Dat gaat dan weer wel. Ja, ja, ja. Dan een heel simpel voorbeeld. Uh, computer, dat kan dus ook niet. Daar hebben ze iets nieuws voor bedacht. Tulva. En daar nou is iedereen het dan meteen mee eens? Of wordt uh, er dan ja, nog over ja. gediscussieerd of dat wel het goede woord zou moeten zijn? Uh, ja, daar kan over gediscussieerd worden. Uh, er is een commissie die heeft ooit... Uh, dat is geloof ik al 30 jaar geleden... Uh, Bedacht van er moet een woord komen voor carburateur. En toen hebben ze bedacht carburator. Dat kan eigenlijk wel. Maar er ook een ander woord kwam op: dat heet Blundinger. En na twintig jaar heeft Blundinger het toch gewonnen. Waarom? Levende taal toch dat IJsland? Ja. Ja. Carburator is weg. En daar is zelfs een verhaaltje over, maar van, dat, is, uh, dat doet nou niet zoveel te zaken. Dat is een grapje eigenlijk meer. Maar maar welk ik, grapje is dat dan? Nou, dat is het grapje, dus dat. Uh, en uh, een IJslander met zijn auto, ja, die doet het niet meer. En dan komt er een paard bij staan. Die man die zoekt onder die motorkap, dan komt een paard bij en die zegt... carburator. Dus die man kijkt naar de carburateur. Ja, daar is wat. Hij repareert het, rijdt weg. Eind verderop staat een boer. En uh, hij raakt met die boer aan de praat. Ze vertelt wat er gebeurd is. En toen zegt die boer, was het een wit paard? En die man zegt, ja. Hij zegt, daar moet je niet naar luisteren. <laughs> Ja, de taal is iets waar ze zich op kunnen blijven verlaten, de IJslanders. Eigenlijk het, het monument van het land Dat is uh, tijdloos, wordt ook niet uh, in gevaar gebracht door mensen met uh, te grote financiële ambities. Um, maar hoe gaat het nu verder met IJsland? Uh, de onderhandelingen met de EU zijn gestart, maar daar is niet iedereen blij mee he, op IJsland. Nee, eh. Uh... 70% ongeveer van de bevolking is tegen EU- toetreding tot de Europese Unie. En toch is de regering uh, gaan onderhandelen. Ja, dat komt omdat de, de regering die de aanvraag heeft ingediend, uh, die bestond uit twee partijen. Uh, de grootste partij, de Sociaaldemocratische partij, is al geruime tijd voorstander van dat lidmaatschap. Bijna alle andere partijen zijn tegen of verdeeld. En de bevolking is heel sceptisch en in, breekt, spreekt zich in opiniepeilingen eh, uit tegen, hè, in meerderheid. Dat is een beetje aan het veranderen omdat er nu wat meer informatie ter beschikking komt van ja, hoe dat dan eventueel zou kunnen gaan. Um, er zijn zakelijke belangen, de visserij is tegen, want die zeggen wij willen geen Spaanse vissers in onze wateren. De boeren zijn ook heel sceptisch of ze zijn tegen. Dat komt omdat die boeren die leven voornamelijk van subsidies. En die denken van, nou, onze subsidies zijn beter dan de Europese subsidies. Uh, het grote zaakleven is eigenlijk voor... omdat ze af willen van die IJslandse kroon... die altijd maar in waarde omhoog of dan daalt. Ja, die maakt de economie kwetsbaar. Kwetsbaar, ja. en er komt speculatie op gang. Die hebben veel liever de euro. Wat denk jij, Jan, ten slotte? Ligt de toekomst van IJsland in de EU? Ik denk dat ze als een goede deal kunnen maken... dan kunnen ze dat doen. Als, als, het, niet, als het wordt afgestemd in een referendum... Ik denk dat IJsland dan nog heel goed kan voortleven. Ze hebben namelijk uh, nog heel wat rijkdommen. In de eerste plaats de vis natuurlijk. En in de tweede plaats goedkope elektriciteit... die ze in hele grote hoeveelheden kunnen produceren. En natuurlijk ook nog die natuurpracht die ze hebben in IJsland. Jan Gerritsen was dat in gesprek met Helco Span. En morgen nacht, dan kunt u gaan luisteren naar een prachtig gesprek van Bram van de Vlucht. Die eerder in Casaluna heeft gezeten van maar liefst twee uur lang. Dus dat is zeker de moeite waard om ook te luisteren. Zometeen een kwartiertje de hoorspelkern van de VPRO. Fragmenten van oude hoorspelen komen dan voorbij. En na één uur gaan wij verder reizen. Niet via de telefoon deze keer, maar via Twitter en via Facebook. Oeh.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 Voorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio Unie. Met Peter tenuil. Historisch archief band HAD 14788. Datum 5 november 1960. Zendt gemachtigde VARA. Omschrijving: fragmenten uit een klankbeeld van Gabri de Wacht over de wereld van de toekomst. Tje, ja, die vrouwen maken elkaar stapelgek. Ze zeggen dat er de vorige maand voor de kust van Amerika een schip is opgevreten, zei mevrouw gisteren. Ach, nee. een schip. Er zwemmen daar ontzaglijke beesten voor de kust heen en weer, zegt ze. Die zijn door de inwonelingen getemd om het land te bewaken. In een Spaanse haven maakt een klein konvooi zich gereed voor het vertrek. We schrijven 1512. 20 jaar na de reis van Christoffel Columbus. Waar zijn we, jongens? Nou, Leslie, het schiet lekker op. De instrumenten zijn gecontroleerd. Ze zijn bezig de eerste leidingen los te maken. Mooi. Het is toch wel fantastisch, hè? Klaat. Ik bedoel, voor een man om naar Venus te gaan. De meeste mensen die aan Venus denken. Ja, doe denken. maar plezier, Glenn. Ik heb mijn buik vol van dat zo'n stralen. Nou, oké. Okay. Ze hebben vrouw mevrouw gek meegemaakt. Gisteren zegt ze ineens tegen me, Leslie... Die dampkring van koolzuurgas. He. Weet je nou wel zeker dat er geen levende wezens kunnen zijn die dat inademen? Een soort insect of zo. We schrijven 1998. Op een raketbasis in Groenland wordt de eerste bemande Venusraket klaargemaakt voor de start. Let's well, Lee, tot ziens. Goed luck. Ah, geen gekke dingen in je hoofd, Leslie. 2, 1, fire! Verandert de tijd, verandert de mens. Een klankbeeld over de wereld van de toekomst... gezien tegen de achtergrond van het verleden. Medewerking verleent een aantal vooraanstaande wetenschappelijke deskundigen. Wat altijd nog in het middelpunt van de belangstelling staat en wat zeker in het jaar 2000 al veel verder gevorderd zal zijn, dat is de voeding van de wereldbevolking, zegt professor Jongbloed. Ongetwijfeld zullen dan al woestige streken en cultuur gebracht zijn. Misschien zal het mogelijk zijn om de zogenaamde directe fotosynthese toe te passen, dat wil zeggen wat op de ogenblik de groene plant voor ons doet, de zonne-energie omzetten in voedsel. Dat zou men misschien direct kunnen doen. En een probleem zal ook tot die tijd zijn of we de koe kunnen uitschakelen... en direct eiwitten en andere voedingsstoffen uit gras kunnen produceren. Ongetwijfeld zal er in die tijd ook naar gestreefd worden... om cellulose voor de mens verteerbaar te maken, wat een grote winst zou zijn. En verder zal men zeker verder gevorderd zijn met het... ...eetbaar maken van gekweekte algen en misschien zal ook het plankton uit de zee... ...waarvan een onnoemelijke voorraad aanwezig is, tot voedsel van de mens kunnen strekken. In het jaar 2000 zal de boer een witte jas dragen. Landbouw en veeteelt zijn tot dusver alleen maar gemechaniseerd en verbeterd. Binnen 40 jaar zal het boerenbedrijf onherkenbaar veranderd zijn. De boer zal dan doen wat de plant nu voor hem doet... Hij zal uit zon-, water- en meststoffen voedsel maken. Op die manier zal het mogelijk zijn om voedsel te maken in alle gewenste variaties van smaak, voedingswaarde en concentratie. Theoretisch is het uiteraard mogelijk dat de mens op een geconcentreerd voedsel in de vorm van een tablet of pil leeft. Uh, het zal smakeloos zijn. Maar we weten uit ervaring van militairen dat men weken daarop heeft geleefd... mits men voldoende water heeft. Toch zal de mens geen afscheid kunnen nemen van zijn beschuit met kaas en zijn gebraden haantje. Hij zal de smaak van zijn voedsel altijd wantrouwen... als hij weet dat die smaak uit de essencefabriek komt. Knakworstjes die in reageerbuizen groeien en Russische eieren in tabletvorm... hij zal het ook in 2000 niet slikken, zegt professor Den Hartog. Nee, in de pil als toekomst, uh, dus een pil die geconstateerd voedsel bevat, is vrijwel ondenkbaar, omdat toch een van de eerste voorwaarden voor een goede voeding de genotsfunctie van de voeding is. Dus zij doen zo 1957, Keesera Serra, door de Selvera's. Uit het historisch archief band HA 7467. Datum 15 juli 1957. Zendgemachtigde NCRV. Omschrijving Futuroloog F. P. Polak over het jaar 2000. Ik kan alleen maar zeggen dat naar mijn overtuiging... het jaar 2000 beslist radicaal anders zal zijn dan het jaar 1957. In ieder geval geloof ik dat het economisch en maatschappelijk leven... en de cultuur eh, volkomen zullen worden getransformeerd. Er zullen verdere verschuivingen komen in de sectoren van het economisch leven. Ik noemde al even de verdere teruggang in de agrarische sector... maar waarschijnlijk ook... een teruggang... wat betreft het aantal werkers... ten opzichte van het totaal... in de industriële sector. Maar daar blijft het niet bij. Want ook in de overblijvende... derde sector... zullen uh, de automatiemachines... hun intrede doen. In de kantoren... aan in de winkels. Men spreekt daar al over autobutie. Autobutie is een combinatie van automatie en distributie. Het komt in de huishouding. In de Amerikaanse huishouding is de automatie al zeer ver voortgeschreden. En dan misschien ook in het onderwijs. In Amerika neemt men op het ogenblik grootscheepse proeven... om door één leraar voor de televisie... aan duizenden kinderen tegelijkertijd onderwijs te doen geven. Vraagt u mij nu naar de consequenties... dan moet ik mijn fantasie te hulp roepen... maar die zullen er zeer vele zijn. Uh, denkt u maar eens bijvoorbeeld aan de arbeiders... in een fabriek die voor een zeer groot deel geautomateerd is. Deze arbeiders zullen van zeer veel grotere bekwaamheid zijn... maar ze zullen bijzonder weinig te doen hebben. Ze hebben alleen maar te kijken en te horen... ...of de automatiemachines een signaal geven dat er iets niet in orde is. En het signaal kan wel heel lang uitblijven. Het probleem is dus dat deze arbeiders zich kunnen gaan vervelen in de toekomst... ...omdat ze bijzonder weinig te doen hebben. Dat is één probleem. Dan is er het grote probleem van de vrouwen. Ook daar vraagt men zich in het bijzonder in Amerika af... ...wat zij in de toekomst zullen gaan doen... Hun huishoudingen zijn voor een zeer groot deel automatisch werkzaam. En van de kantoren, daar kunnen ze van verdreven worden. Want de verkopers van elektronische apparaturen... die uh, meten de besparingen nu al in, niet in paardenkracht, maar in meisjeskracht. Omdat ze zeggen, u kunt zoveel meisjes uitsparen. Maar het paard is wel van het toneel verdwenen... Maar ik neem aan dat de meisjes en de vrouwen niet zullen verdwijnen. Maar de vraag is wat ze dan in de toekomst zullen doen. Zeker is dat de nieuwe technische ontwikkeling... ...wel zal moeten leiden tot een zeer vergaande verkorting van de werktijd. Dat wil zeggen zowel minder uren per dag als ook minder dagen per week. En het is wel bekend dat men in Amerika op het ogenblik al zeer ernstig nadenkt... over een werkweek van 30 uur en van 4 uh, dagen per week. En indien deze ontwikkeling doorgaat naar het jaar 2000... dan lijkt het mij helemaal niet onmogelijk... dat we straks een werkweek hebben van 2 dagen... van misschien in totaal 10 uur of iets dergelijks. En het is heel duidelijk dat daardoor de problemen van de toekomst volkomen veranderen. Ik geloof dat we inderdaad wel mogen zeggen... dat het allerbelangrijkste probleem van het jaar 2000... wel zal liggen in de besteding... van die zo aanzienlijk toenemende vrije tijd. Lange tijd beschikte de Nederlandse omroep... over de zogenaamde Sfem de studio voor verbosonica en elektronische muziek. Grootheden als Maurizio Kagel en Luciano Berio... hebben nog op uitnodiging van de Nederlandse omroepen gewerkt. Maar de studio werd ook gebruikt om griezelige effecten... bij science-fiction-hoorspelen te maken. En zo zijn er dan twee bandjes met elektronische effecten... in het geluidenarchief beland. Vroege synthesizers, maar ook handmade electronica. Vintage uit de jaren 60. mm De hoorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.